Je kunt niet eens goed zien wat het voorstelt. Zeg, uh, vertel eens, was jij het die om hulp schreeuwde? Ja, ik heb om hulp geroepen. Oeh, wat een zwak stemmetje, hè? Een erg gebarsten stemmetje. Maar dat is geen wonder, want hij zit vol barsten. We moeten hem in veiligheid brengen. Zal ik hem op je rug zetten, hoeveel Zet hem maar op mijn rug. Alsjeblieft heel voorzichtig.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 Praat vooral niet te veel. Maak je niet ongerust, want ik ben bang dat je anders... Uh, kan... Ja, veel kan ik niet meer hebben. Ik voel me ook erg zwak. Jullie hebben me op het nippertje. O, mijn hoofd. Dat hoofd is gebast en dat heb ik al gezien. Uh, stil, maar. Als we thuis zijn, zullen we wel kijken wat we eraan kunnen doen. Schiet er wel op, uh, oogelboer. Zeker, Balles. Nog maar een paar kilometers en dan zijn we thuis.